7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Nederland geeft 2 miljoen euro extra om Turkije te helpen... bij de opvang van Syrische vluchtelingen. Het bedrag wordt via het Nederlandse Rode Kruis... beschikbaar gesteld aan de Turkse Rode Halve Maan. Premier Rutte maakte dat in Turkije bekend... na een ontmoeting met zijn Turkse collega Erdogan. Rutte heeft ook met de Turkse president Gül gepraat... over de ontwikkelingen in Syrië. De premier heeft waardering voor de actieve rol... die Turkije in de regio speelt... Nederland heeft inmiddels voor de opvang van Syrische vluchtelingen in Turkije... ruim 11 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het Openbaar Ministerie eist vijf jaar cel tegen Nico V. Een van de hoofdverdachten in de vastgoedfraudezaak Klimop. Het OM noemt de 74-jarige V de personeelschef van de organisatie. Hij zou leden voor de criminele organisatie hebben gerekruteerd. V wordt verdacht van verduistering, witwassen, valsheid in geschriften... omkoping en deelname aan een criminele organisatie... Een andere hoofdverdachte, Jan van Vlijmen, werd in januari veroordeeld tot vier jaar cel. Daartegen ging hij in hoger beroep en dat beroep loopt nog. Twee bewoners van het woonwagenkamp in Waalre hebben zich gemeld bij de politie. Ze werden gezocht in verband met de fonds van een partij grondstof voor synthetische drugs op het kamp in juni. Het was apaan dat wordt gebruikt bij het maken van amfetamine. Onlangs werd bij een inval in een huis in Waalre opnieuw 260 kilo apaan gevonden. De bewoners van het woonwagenkamp in Waalre liggen al geruime tijd overhoop met de gemeente. Burgemeester De Wijkersloot zei onlangs in een interview dat hij af wil van woonwagenkampen en andere vrijplaatsen waar de bewoners de regels aan hun laars lappen. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het is 7 à 10 graden. Morgen overdag eerst soms wat regen. In de middag nu en dan zon en dan wordt het een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. AMB ah, Verkeersinformatie van de hele drukke spits is nog 90 kilometer over. En ik begin met goed nieuws voor de filerijders op de A9 van het Amstelveen naar Alkmaar. Want de wijkertunnel in de richting van Alkmaar is weer open. De lange tijd was de tunnel dicht vanwege een ongeluk. Tussen het knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost staat nog wel 6 kilometer file op die A9. Dan de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoeflaak en Barneveld. 3 kilometer. Heeft daar een auto in brand gestaan, maar de weg is weer vrij. En de A1 naar Amsterdam tussen Naarden en Knopert-Muidenberg. 6 kilometer. De A16 naar Breda voor de Van Briennoordbrug 3 kilometer. Die file staat op de Parallelbaan. Er komt er een ongeluk. De rechterreishoek is dan ook dicht op de Parallelbaan. En op de A20 richting Gouda tussen Schiedam en het knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer. Er is zojuist een ongeluk gebeurd. Daarom is de ook dicht. Vertraging op het spoor. Op het Intercity traject tussen Maast Maastricht en Eindhoven... rijden er door een aanrijding tussen Weert en Hezen geen treinen, maar bussen. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 Ja, betaal alleen voor de kleur die je nodig hebt met de Task Alpha Multifunctionals van Kiosera. Kiosera. Ook bij Delo in Uden. Ik ben Maxime, maatje van Jeroen. Nou, Jeroen heeft een verstandelijke beperking en professionele begeleiding. Maar een maatje is als een vriend en iedereen heeft een vriend nodig. Jeroen is gek op voetbal en daarom gaan we vaak kijken bij zijn club. Ik durf met hem meer, omdat hij gewoon alles doet. En dat maakt elke dag met hem samen gewoon superleuk. Als maatje kunt u bijvoorbeeld een vriend zijn voor iemand die dat goed kan gebruiken. We hebben veel vrijwilligers nodig. Kijk voor alle projecten op ikwordmaatje.nl van het Oranje Fonds. Velen van u kijken en luisteren graag naar de programma's van Max. Om onze programma's in de toekomst voor u te kunnen blijven maken, hebben wij uw steun hard nodig. Want dat ook wij moeten bezuinigen is duidelijk. Maar de extra bezuinigingen leiden tot een uitholling van het bestel. Wilt u ook dat Max en haar programma's blijven? Steun ons en word lid van Max voor 5,72 euro per jaar. En ontvang een leuk welkomstgeschenk. Bel nu 0900 4x5 3x0. 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl.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 Onze gast werd geboren in New York... verhuisde als jochie van vier naar Nederland... is nu docent aan de Universiteit van Amsterdam... met als specialisatie de ideologie van de Amerikaanse superhelden. En hij ontdekte dat een Batman en een Iron Man... na de aanslagen van 9-11... het beleid van George W. Bush ondersteunde... En dus in feite handlangers van het kapitalisme zijn. <laughs> Hier is Dan Hesla Forrest. Uw presentator is Jelly Brouwer. Nou, schaterlachend zo ongeveer, Dan Hasler Forrest, met deze aankondiging. Ik heb nog nooit zo'n mooie introductie <laughs> gehad. Eerlijk waar niet. <laughs> uh, je beide opa's hebben in de gevangenis gezeten. Zowel van vaderszijde als van moederszijde. En je vader heeft ook in de gevangenis gezeten. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Over helden gesproken, want uh, grote criminelen waren het geloof ik niet, hè? Nee, gewetensweigeraars, communisten... Uh, en uh, andere gespaard. een andere linkse rakkers. Zeg maar, ja. maar even, wie was de communist en wie was de weigeraar? De opa van mijn vaderszijde was uh, lid van de Amerikaanse communistische partij. Mijn opa van mijn moederszijde was uh, gewetensbezwaarder... tijdens de Tweede Wereldoorlog. En wilde ook een boek schrijven over hoe het was om in de gevangenis te zitten. Dus oh, dat ja? heeft hij toen ook meteen gedaan. Uh, en mijn vader die heeft publiekelijk uh, van die oproepen... voor uh, um, uh, militaire dienstplicht tijdens de Vietnamoorlog uh, verbrand... Uh, en is daarvoor een jaar opgesloten geweest. Een jaar lang? Ja, ja, ja, ja. ja. En ver voordat jij er was, want jij bent van 1973. Ja. Heeft hij daar veel over gesproken? Een jaar lang vastzitten, dat is me nog wel wat. Ja, er hing altijd op zijn kantoor boven, boven zijn typemachine een tekening... die zijn, mijn oudere halfbroer had gemaakt van mijn vader achter tralies. Die heeft hij altijd bewaard. Nou ja. Die was toen vijf, uh, toen dat gebeurde. Dus dat, uh, ja, dat riep altijd wel wat vragen op, inderdaad. Ja, en je bent dus schatplichtig. Je hebt een bepaalde verantwoordelijkheid, kunnen we wel stellen... met deze grootvaders je wel, wel, Ik had gehoopt dat ik uh, bij de, het startmoment van Occupy Amsterdam... nog door de politie in een busje geduwd zou worden. <laughs> Dan had ik in ieder geval nog iets. Maar uh, vooralsnog is het me niet gelukt om, des, uh, om dermate radicaal te zijn... Uh, dat, ik, uh, ja, dat ik ervoor in, uh, in het gevangenis beland. Maar je was erbij. Uh, bij Occupy? Ja, ja, ja tuurlijk. Ja, ja, ja. Tuurlijk. ja, ja. ja als, uh, als uh, door de volgeverfde radicale uh, uh, Theoreticus uh, vind, vond, ja, vond ik dat wel erbij. Vind dat ik dat soort publieke optredens wel bij horen. Maar je ja. zegt nadrukkelijk nou, Theoreticus. Je hebt niet geslapen daar? Uh, nee, ik heb daar niet een nacht <laughs> geslapen. Nee, ik ben er zoveel mogelijk geweest in de eerste dagen. En, mm -hmm. ja, nou. Ja. nou. Ja, um, uh, de, je was vier, de, de, zei Joost Prinsen net, een klein jochie toen je uit New York met je ouders hier naartoe kwam. Waarom was dat eigenlijk? Uh, was mijn dat vader die ging een internationaal kantoor van uh, de vredesbeweging waar hij voor werkte, ging hier openen. En daar was hij, nou ja, directeur is een beetje een gek woord voor zo'n uh, liefdadigheidsorganisatie, mm -hmm. maar uh, uh, dat ging hij doen. Dus hij sleepte vrouwen en kinderen mee en daar uh, zat ik toevallig tussen. En was je daar blij mee? Herinner je je dat moment nog? Uh, nee, het moment niet. Nee, ik denk dat uh, op die leeftijd, ik heb nog wel zeg maar, heel wazige herinneringen van het uh, plaatsje net buiten New York waar, uh, waar ik dan was geboren. Maar... Um, Nee, ik was dan nog net te jong om daar echt een mening over te hebben. En dat boek van je opa, want dat noemde je net ook. Die had ja. dus een boek geschreven over ja. zijn tijd in de gevangenis. Ja, het is of... echt een fantastisch boek. Ja, ja, ja, ja. Het is uitgegeven. Het ook. is uitgegeven. Het is een hele tijd is het out of print geweest. En uh, het kwam laatst ter sprake toen ik met iemand op Twitter aan het uh, kletsen was. Dat was een, een, uh, een Engelse vakbondsjongen, of een uh, linkse uh, publicist. Mm -hmm. uh, en die was op die dag met een hashtag... was hij allemaal uh, tweets aan het verzamelen van mensen... die een, nou ja, een familielid hadden... die iets bijzonders in de linkse beweging hadden gedaan. En toen had ik, uh, Geweldig, had ik, ook een uh, goed idee om die dag ik, door te komen. Dat vond ik ook wel leuk. Dus <laughs> toen had ik dat er uh, aan uh, laten melden. Mijn, uh, nou ja, mijn uh, nogal... Uh, uh, nou ja, de, de drie gevangenisbroeders... <laughs> mijn familie. Um, en uh, toen dacht ik, ik zal eens googlen... Wat, hè, of, of, ik, of dat boek nog ergens ja, bestaat. Ja. En omdat het nu onderdeel is van het publieke domein... dat is al oud genoeg... kun je, uh, er zijn, bleek er dat er een pers was in Amerika... die het nu opnieuw uitgeeft. Dus het is zelfs uh, verkrijgbaar. Want we zijn heel lang heel zuinig geweest op de exemplaren... die we in de familie hadden. En wanneer heb jij het voor het eerst gelezen? Ik denk dat ik een jaar of uh, twaalf zal zijn geweest. En daarna ja. nog herlezen? Ja, ja, ja, regelmatig. Ja. En wat voor soort boek is het dan? Nou ja, het is een dagboek. Uh, het heet Diary of a Self-Made Convict. En het is echt letterlijk een dagboek. Het is sommige, uh, ja, sommige uh, pagina's. Dan staat er van ja, ik, kan, ik moet vandaag op wc-papier schrijven met een potlood. Want iets anders heb ik nu dus niet. Want al mijn spullen zijn me weer eens afgenomen. Uh, ja, het is, heel, het is heel direct. Het is heel uh, elegant geschreven, uh, maar zonder veel, uh, veel poespas eromheen. Mm -hmm. En uh, ja, het is, uh, het, is een, het is een onvoorstelbaar krachtig boek over uh, nou ja, het gevoel van de solidariteit die daaronder de, gevangen, de, de gevangenen toch heerste. En hoe lang heeft hij gezeten? Uh, hij heeft, uh, meen ik, uh, nou, het was tussen de zes maanden en een jaar gezeten. En hij is de ja. communist? Hij was de gewetensbezwaarder, uh, ja. die dus uh, om gewetensreden niet in, in het leger wilde. Ja. Ja, en heb je hem goed gekend ook? Ja, ja, ik heb hem heel goed gekend. Hij is overleden toen ik uh, 17 was. Uh, en hij woonde eerst in Spanje, later uh, teruggegaan naar Amerika. En we gingen bijna elke zomer, uh, brachten we de zomer in Spanje door. En vanaf mijn 13e, 14e heb ik heel veel met hem. Uh, geschreven. Hm. We zouden op. een heel uur over de familie gaan Ja, daar ja, was ik helemaal niet op voorbereid, maar nee, uh, ik vind het erg Laten we naar de dag van vandaag gaan. Want je hebt het Amerikaans staatsburgerschap, geboren op uh, Amerikaanse uh, grond, New ja. York, wel te verstaan. Ja. Dus je mag stemmen. Vandaag. Ik mag stemmen, ja, ja. Ik doe het niet. Uh, niet uit principe hoor, maar uh, New York is een democratische staat, althans New York is een democratische stad en die, daar worden de meeste stemmen uitgebracht. Dus New York is een van de staten waar Obama zich niet zorgen om hoeft te maken en waar Romney zich niet zo om hoeft te bekommeren. Voor de rest van Amerika is New York die plek... waar alle joden, homoseksuelen en andere gekken wonen. Dus daar, ja, daar, daar hoeft Trump niet eens echt aan te komen. Zelfs de, de nogal rechts ingestelde burgemeester van New York... heeft zich achter Obama geschaard. Um, en ja, als symbolische daad wil ik het elk jaar... overweeg ik het wel weer een beetje om het te gaan doen maar uh, vanwege gewoon de, ja, ja. het belang van stemmen. Het maar, principe. Maar mijn stem wordt geteld een maand na de verkiezingen... <laughs> bij, de, bij die stemmen die dan nog binnendruppelen... via consulaten en ambassades en... Uh, ja, we hebben het gemerkt in 2000 uh, bij Florida. Mm -hmm. Toen maakten de stemmen dus echt wel... De uh, expats. Toen werden de expats ook nog meegeteld toen ze er echt niet uitkwamen. Want toen ging het om een aantal tientallen stemmen. Als ik uit Ohio kwam, had ik zeker gestemd. <laughs> Dan had je de moeite zeker. Zeker, ja. zeker. Ja. Want je bent een Obama-aanhanger. Ja, nou nee, nee, nee, nee. Maar in deze verkiezing is het van levensbelang dat Romney niet wordt gekozen. Maar ik ben geen Obama-aanhanger. Waarom ben je geen Obama-aanhanger? Uh, ja, omdat Obama zijn beleid... Uh, Obama voert uh, eigenlijk een heel uh, rechts, en heel conservatief beleid. Uh, en heeft... Uh, hij heeft heel weinig van de, uh, ja, de hoop die eigenlijk in hem was geïnvesteerd door een heleboel mensen. Ook door jou in eerste instantie? Ook door mij, zeker, zeker. Daar heeft hij heel weinig van waargemaakt. Hij heeft heel slecht onderhandeld, continu vanuit een idee. Misschien een heel, ja, je kunt het naïef noemen, maar uh, ik denk niet dat hij een naïeve man is. Maar hij heeft heel slecht onderhandeld met de Republikeinen in het Congres, in het Huis van Afgevaardigden. Hij had een kans, want de eerste twee jaar had hij, het huis, uh, had hij beide huizen zeg maar, achter zich... Die heeft hij verloren en daarna is het, uh, is het eindeloos geëmer geworden. Dus al het beleid dat hij heeft ingevoerd... dat klinkt allemaal veel beter dan het in werkelijkheid is. Inclusief het veel besproken Obamacare. En is er ooit een democraat geweest die voor jou wel het verschil heeft gemaakt? Um, uh, nou ja, uh, ik denk uh, Roosevelt. <laughs> hey, <laughs> Roosevelt is uh, heel lang geleden. Maar uh, ja, uh, Franklin Delano Roosevelt dan. Die heeft echt, ja, die heeft, uh, die heeft Amerika, die heeft de belofte van Amerika gemaakt zoals het moest zijn. En ik moet ook zeggen dat uh, uh, Johnson heeft ook heel veel gedaan in uh, zijn tijd. Hij heeft ook verschrikkelijke dingen gedaan in, de, in Vietnam. Maar hij heeft ook uh, in binnenlandse politiek heeft hij heel veel fantastische Wat dingen gedaan. Wat heeft hij gedaan. daar nou voor goede dingen gedaan? Nou, met de... name de, de integratie heeft hij daar uh, uh, heeft hij ja. echt aangepakt. Ja. Heeft hij echt als actief punt aangepakt. En op een hele, uh, ba, hele ja, uh, uh, bijna agressieve manier. Hij zei, dit ga ik doen, dit wordt mijn nalatenschap. En ik weet dat mensen er heel... Ja, mensen gaan me afvallen en mensen gaan me kapotmaken, maar ik doe het toch. Dus ondanks Vietnam heeft hij iets heel goeds gedaan in Ondanks Vietnam heeft hij wel iets ja. goeds gedaan, ja. En wat is er zo ontzettend griezelig aan uh, Romney volgens jou? Ja, Romney, uh, het, het, ik vind hem... Ja, uh, waar deed hij me nou aan denken? Uh, um, uh, in, in The Manchurian Candidate is een, een, een paranoïde uh, film uit de jaren zestig. Daarin speelt Lawrence Harvey iemand die terugkomt uit een oorlog... en die is gehersenspoeld En die kan dus, als ik krijgt dan op elke, elke keer een telefoontje... Uh, die hem aan- of uitzet, zeg maar. En hij loopt de hele film rond als een zombie. En daar doet Romney me ook aan denken. Hij heeft geen eigen persoonlijkheid. Hij is een soort robot uh, die blijkbaar boodschappen wordt ingefluisterd door ik weet niet wie. Hij roept ook... Voortdurend iets anders als hij niet iets, iets volledig belachelijks zegt. Hij is niet zo ja, idioot misschien als George W. Bush in de manier waarop hij spreekt, maar hij is, ik vind dat nog veel enger. Want maar hij is niet helemaal zo'n gebrainwashed man die de hele tijd telefoontjes krijgt, andere geesten die hem inspreken. Ja, Het is een onvoorstelbaar rijke man die, zich, die, die miljarden heeft verdiend uh, op een heel ja, onverantwoordelijke manier. Um, en die ja, ik, ik kan niet begrijpen hoe je op hem zou kunnen stemmen als je niet een rijke, blanke uh, seksist bent en homofoob en <lacht> vrouwenhater. Nou ja, dat hele rijtje. Um, uh, hij, hij zegt. Het, het is, het, ik, ik lees ook met. met Nee, echt wat is het ont... ergste wat hij heeft gezegd, volgens jou? Het, nou, ik moet wel, wel denken aan het grappigste wat hij heeft gezegd. En dat was volgens mij, was het vandaag of gisteren... dat hij zei, we can make a better... dat was gisteren, we can make a better tomorrow, tomorrow. Ja. ja, laten we hem even horen, want we hebben hem klaarstaan. Nou oh, leuk. Romney, gisteren over tomorrow... TOMORROW, WE BEGIN A NEW TOMORROW. TOMORROW, WE BEGIN A BETTER TOMORROW. THIS NATION IS GOING TO BEGIN TO CHANGE FOR THE BETTER TOMORROW. YOUR WORK IS MAKING A DIFFERENCE. THE PEOPLE OF THE WORLD ARE WATCHING. THE PEOPLE OF AMERICA ARE WATCHING. WE CAN BEGIN A BETTER TOMORROW TOMORROW. AND WITH THE HELP OF THE PEOPLE IN FLORIDA, THAT'S EXACTLY WHAT'S GOING TO HAPPEN. Dit nou, is, Dan Haslow Forrest, ik vind het poëzie. Dat is toch on, ja, Maar dit is toch surrealisme? Dit is wat Stephen Colbert doet in de Colbert Report. Als hij doet, ja, als hij doet maybe today, but maybe tomorrow... ...and maybe tomorrow tomorrow. <laughs> hij praat, maar hij zegt helemaal niks. En als hij ook gevraagd wordt naar wat wordt het beleid... Het klinkt beleid, zo lekker. Nou, ik, ja, het, kli het klinkt wel grappig. Het klinkt wel grappig, ja. En mensen juichen, dus waarschijnlijk klinkt het voor hun wel Het lekker. werkt, ja. ja. Maar hopelijk bent dan hopelijk niet zo goed. Ik ben met stomheid geslagen. Ja, ja. Als ik dat hoor. En, en jouw voorspelling? Want hebben we dat tenminste gehad? Ik, ik zeg Obama, anders slaap ik vannacht niet. Dus ik moet daarin geloven. Blijf je op? Uh, nee, ik blijf niet op. Ik ga, ik ga wel slapen. Ik heb dat in het verleden wel eens gedaan. Maar ik, nee, ik ga gewoon... Bob Dylan heeft gezegd dat Obama ja. enorm gaat winnen. Nou, en ik, his, ja, his royal Bobness die, <laughs> die heeft gewoon gelijk voor mij. Dus daar geloof ik in. Laten we nog even luisteren naar Obama vier jaar geleden. Oh. Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can heal this nation. Yes, we can repair this world. Yes, we can. Yeah. Daarmee redden die je toch? Hè? Ja, dat, dat, dat klinkt, dat klinkt echt, dit klinkt echt goed. En die speech, ja, ik ben er ook door, ja, echt, ja, de, de, de idealist in mij is, is, was tot tranen geroerd in dit, uh, door, door, door, door zijn toespraak en zijn uh, beëdiging. Het probleem is alleen dat het niet kan wat hij zegt. Het kan, het kan in ieder geval niet zonder zulke verregaande veranderingen in het systeem aan te brengen. Um, dat dat eigenlijk onbespreekbaar is bij voorbaat. Mm. Hij zei ook op, tijdens de Democratische uh, Nationale Conventie... Zei die, we gaan, als Amerika gaan wij de uitdaging aan. We gaan de competitie aan met China. We gaan de competitie aan met lage landen, Want wij kunnen het beter en wij zijn inventiever. En we kunnen harder werken. Ja, dat, is, dat klinkt heel goed. Maar dat, is, dat slaat natuurlijk nergens op. Want... Weet je nu, maar toen geloofde jij er ook in, vier jaar geleden. je Ze zegt dat je tot tranen toegeroerd wordt. Toen hoopte je op, uh, op een president die inderdaad binnen zou komen en die het roer radicaal om zou gooien. En je geloofde ook eigenlijk, ja, wat, wat zoiets met je doet... zo'n uh, zo onvoorstelbaar charismatische en eloquente man... Uh, je kunt niet, niet van hem houden, zeg maar, je moet wel. Uh, je wil geloven dat iemand zo'n verschil kan maken. Dat één iemand zo'n ja. verschil kan maken. Het probleem is alleen dat het niet gaat om de individu die aan, die aan het roer staat. Die is bijna een soort ja, mascotte geworden... voor een systeem dat zo groot en zo complex is... Um, dat één iemand daar maar een heel beperkte mate van verschil in kan maken. Ja, want is dat misschien ook wat nu eigenlijk duidelijk is geworden... in de afgelopen vier jaar? Van Je kan wel zoiets prachtigs zijn, willen, maar maar ja, dat kan je, helemaal niet. Je moet het durven. En ik denk dat daar mensen in geloofden en ook mensen in gingen investeren. Mensen dachten, ja, hij kan het en hij, en hij durft het. Hij gaat het aan. En ze zagen hem ook, dat is natuurlijk... Um, dat is altijd moeilijk, maar ze zagen ook voor een groot deel, en ik ook, wat je wilde zien. Mm -hmm. Dus je zag iemand die radicaler leek dan Obama eigenlijk is. Je zag iemand die progressiever leek dan Obama eigenlijk is. En iemand die minder, ja, toch wel eh, opportunistisch eh, is dan Obama zich inmiddels heeft getoond. Maar dat zit allemaal in ons hoofd, of niet? Voor een groot deel wel. Voor een groot deel is dat, ja, je komt uit een, uh, een periode waarin ook het aanzien van Amerika, met name internationaal, heel, heel ja, beladen en negatief is is geworden. Uh, de wereld hield in de tweede helft van de twintigste eeuw heel erg van Amerika, vooral nou ja, waar wij wonen. Mm -hmm. um, uh, en vonden het, vonden het erg dat na 11 september, dat de Bush-regering ja, zich uh, uh, op een heel ja, rottige en agressieve manier naar de internationale ja. gemeenschap ging opstellen. Uh, dus Amerika had, kreeg een negatief imagoprobleem eigenlijk wereldwijd. En Obama is daar heel goed voor, voor, dat, voor geweest, voor dat imagoprobleem. Hij is nog steeds veel populairder uh, buiten Amerika dan binnen Amerika. In Amerika maakte hij de belofte: hij zei, Ik ga mensen samenbrengen na acht jaar van, in, van ja, voortschrijdende polarisering. Ja. Dus de, Amerika was nog nooit zo gepolariseerd als toen hij eigenlijk als, tijdens de laatste jaren van, van Bush. Uh, met, uh, de Republikeinse partij, die, die, ja, die versplintert steeds meer in die P Tea Party beweging en andere zotte radicale. Um, uh, subgroepen. Mm -hmm. uh, en de democraten zijn onder Clinton... al zo ver naar centrumrechts verschoven. Die durven niet meer terug. Nee. Er lijkt ook geen weg <laughs> terug. Dus ja, je kan niet zeggen van... het is geen keuze tussen de twee. Het is heus niet dat dat hetzelfde is. Want de ramp wordt nog veel veel groter als Romney-president wordt. Uh, maar ik denk dat we ook niet... in onze steun die we op dit moment... wel voor Obama moeten betuigen... en in nog toch wel dat beetje hoop... wat je dan nog mag hebben... Dat hij in Hierna na zijn. Geef die, die dat het dan wel gaat lukken. Blijf een beetje open. gaat lukken. Goed, nou, er zijn volgens mij voldoende dingen gezegd waar mensen op kunnen reageren. Als u vragen heeft, kanttekeningen wilt plaatsen of enthousiast commentaar kwijt wilt, uh, kunt u terecht op onze website radiokunstof.nl of meldt u via hashtag Radio dan Hessler Forrest. Die naam kan ik niet vaak genoeg zeggen. was het alleen maar omdat het zo lekker vet klinkt. Ik moet hem altijd spellen. <laughs> uh, in 1973, geboren in New York. Um, kwam op je vierde naar Nederland. Dit allemaal voor de mensen die later zijn ingeschakeld. En je bent werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam. Je doseert daar populaire cultuur. En met succes. Want in uh, 2008 werd je genomineerd voor... <laughs> ja, ja, dan begin je altijd helemaal... Te grimassen. ja. ja, ja nee, ik voor ben, het docent van sorry, het jaar. Ja, ja, ja. ja. Laat ik dat het even klopt. afmaken. Dat klopt. dat klopt. Daar was je toch blij mee? Daar was ik ontzettend blij mee. Dat heeft heel veel voor me betekend. Want als docent, ja, je doet je best en je hoopt dat het overkomt. Uh, maar je hebt niet zoveel gelegenheden... waarop je ook een, nou ja, een duidelijk signaal terugkrijgt van studenten. Uh, ze evalueren je vak, maar ja, dat, dat is ook weer niet hetzelfde. Dus het feit dat studenten zich zo hadden ingezet... Uh, en zoveel steun hadden betuigd en zich hadden uitgesproken... Nou ja, als, uh, met mij als hun kandidaat voor uh, die rare uh, docent van het jaarverkiezing... ik vind dat een beetje een raar uh, concept, maar goed... Um, en dat, is, dat is waar ik meer moeite mee heb. Dat idee, en lekker Amerikaans ja, toch? Zo'n uitverkiezing. Ja, dat idee dat, dat, dat, dat lesgeven een soort idolsverkiezing wordt of zo. En, en, en dat studenten dan mogen stemmen op wie ze wie het leukst. Of het, ja, het meeste, ik weet het niet. Ik vind dat een beetje een. Uh, daar, daar heb ik wel iets en moeite mee. Het allerergste was, geloof ik, dan nog wel dat er werd. Ja, nee, zeg dat. Ja, Oké, okay, nee, ik ga het niet dat, doen. Dat, dat kunnen mensen. Nee, ja. <laughs> dat kunnen ze op <laughs> YouTube, <laughs> YouTube terugvinden. Ja, dat, nee. Even op dan, en ja. dan uh, wordt het wel duidelijk. Ik kreeg trouwens nog via Twitter een, een oud uh, student van jou... die zegt, leuk dat hier een kunststof komt. Memorabele uh, colleges bij de man gevolgd. Oh, ik zag het, die had zelfs een foto van een van mijn slides ja, uh, gepost. Wat ja. was dat ja. dan? Dat was gewoon de, de ja, dat was het was een, een, een, over het kwaad. een afbeeld ja het was een gastcollege wat ik gaf bij een, uh, een een vak dat ging het was een vak dat werd gegeven vanuit filosofie en dat ging over het kwaad in verschillende vormen dus het kwaad in de literatuur het kwaad in de politiek het kwaad in de film nou ja enzovoort, enzovoort. ja en toen kwam bush natuurlijk ook weer Van bush uiteraard ook voorbij ja, ja goed ja. nou we gaan het nu hebben over uh, uh, uh, uh, je promoveerde namelijk vorig jaar was dat hè en binnenkort ja. komt dat in uh, boekvorm uit een onderzoek naar de overheid. Tussen de Amerikaanse politiek en de populaire cultuur. En de centrale figuur in dat onderzoek is de Amerikaanse superheld. Nou, om er een paar te noemen. We hebben het dan over Batman, Superman, Spider-Man, Iron Man. Ja. Heeft een van deze mannen jouw voorkeur trouwens? Oei. Ja, ik, ik, ik ben hier misschien uit begonnen vanuit een. een uh, nou, toch wel een beetje liefhebberij uh, voor dat onderwerp. Um, ik ben ze wel op een gegeven moment vrij spuugzat geworden, hoor, die films, al die, al die Mans. Um, ik denk dat als je die, die vier zou opnoemt, en dat ja. zijn op het moment al de vier grote, dan zou Spider-Man zou ik dan de meest een beetje toch interessante of uh, progressieve noemen. En waarom? Um, ja, Spider-Man is, uh, is in ieder geval niet een, uh, een, een hele rijke man. Uh, en dat, dat, dat scheelt al een hoop. Dus en is hij, hij niet een beetje voor de teenagers ontwikkeld? Ja, dat klopt. Hij heeft... Uh, ja, hij heeft uh, als, je, als je erop gaat doordenken, hè, er komt ineens, hij wordt tiener en ineens begint zijn lichaam te veranderen. Dat komt dan bij hem door een beet van een radioactieve spin. Maar dat is iets waar elke tienerjongen zich wel mee uh, kan inleven. Um, er komt een soort raar, nou ja, web wit plakkerig spul. Dat schiet bij hem uit zijn uh, polsen met een apparaatje wat hij maakt. Maar daar kunnen natuurlijk ook veel tienerjongens zich uh, uh, iets bij voorstellen. Uh, en dat, uh, dat maakt dat hij ja, eigenlijk in stiekem heel, heel cool is. Terwijl hij op school nog steeds wordt, uh, wordt gepest. Is, ja. um, dus dat zijn... Hij is, hij, is, hij is in het geheim een superheld. Uh, sommige mensen herkennen dat. Maar veel mensen ook niet. Dus zelfs als superheld wordt hij een beetje... Uh, wordt hij door de krant verketterd. En uh, hebben mensen het over hem als een soort crimineel. En niemand weet dat hij het is. Dus hij, op, ja, hij op is een jongen met die bril op en ja. een beetje een nerd. Ja. Dus ja, de, de stripboeklezer, om daar nou niet meteen een stereotype aan te hangen... maar die, die heeft zich historisch gezien heel goed met Spider-Man <laughs> kunnen identificeren. Ja. En het is goed dat je hem noemt, want uh, in, in feite uh, is Spider-Man ook de ommekeer geweest. Hè? Want uh, ja. rond 9-11 um, zou er een Spider-Man uitkomen ja. vlak daarna en die werd toen uitgesteld... Nou, niet helemaal. Uh, uh, Spider-Man stond al in de planning voor de zomer van 2002. Ja. Er zijn wel films uitgesteld. Uh, er zijn ook films naar voren gehaald, uh, vreemd genoeg. Black Hawk Down is uh, van uh, begin 2002 ineens naar november 2001 gehaald. Oh, ja? Omdat het een soort militair vertoon was van Amerika. Heel, uh, heel grappig. En door wie wordt dat dan naar voren gehaald? Een studio die besluit dat die een uh, financieel belang hebben... om op dat moment die film... Uh, of, of misschien zullen ze zelf zeggen... Het belang, dat het Amerikaanse volk op dat moment op zo'n film zit te Onder wachten. dat zal het dan. Dat, is een, uh, dat is dan een gokje, maar die, uh, die, die kwam goed uit. Maar Spider, bij Spider-Man was het zo dat er in uh, dus, uh, de zomer van 2001... dus al een eerste soort teaser trailer was. Dus een kort filmpje dat niet zoveel met de film te maken had... maar dat het wel de interesse opwekte voor mm -hmm. dit komt volgend jaar. En dat filmpje, dat was toevallig, uh, uh, ging, zie je daarin een, een bankberoving... en die berovers, die die boeven, die vluchten in een helikopter... En, en dat helikopter die komt dan vast te zitten in een web... dat is gespannen tussen de twee torens van de World Trade Center. Ja, ja, ja. En die trailer die is dus na 11 september meteen weggehaald. En die was heel lang ook heel moeilijk te vinden. Nu kan je hem heel makkelijk op YouTube uh, terugzien. Uh, en ze hebben, omdat de film nog niet helemaal af was... Hebben ze een paar scènes uh, herschreven en opnieuw gefilmd... voor de uiteindelijke film. Om de New Yorkers een hart onder de riem te steken. Oh ja, En wat zijn dat dan voor scènes? Er is een scène, dan hangt Spider-Man... Uh, die is iemand aan het redden, die hangt onder een brug. En dan hangt een, een schoolbus die daar uh, vanaf uh, kukelt. En hij houdt de boel nog maar net bij elkaar. En dan komt de, de, green, de Green Goblin, dat is de slechterik in de film... die komt eraan vliegen. En dan komen er allemaal New Yorkers op de brug, die beginnen allemaal met stenen en zo naar hem te gooien en die roepen van you mess with Spidey, you mess, of you mess with New York, you mess with all of us. En dus er is, het is de idee van New York is een, is een solidaire stad waar mensen voor elkaar opkomen. En dat was voor 11 september zou je dat ja, zou je daarop lachen als, ja, dat, ja. als dat over New Yorkers werd gezet. Want ja, nergens zijn mensen zo ongeïnteresseerd en asociaal als in New York City. En het draait alles om het individu, niks van. Precies, precies, precies. We kunnen even een fragmentje laten horen, het spart Spider-Man 1. somebody is my gift. Wauw. Het is mijn Ja, dat was hem. Hè? It's my gift and it's my curse. Ja, precies. Ja. En uh, nu beweer jij uh, of je beschrijft het dat heel veel superhelden getraumatiseerd zijn. En dat is eigenlijk ook sinds 9-11. Ja. Of was het daarvoor al? Nee, dat is, iets, dat is iets wat echt wel in de film recent is. Um, dus wat je, uh, wat je eigenlijk nog steeds, en misschien wel steeds meer ziet... Uh, is dat de superheld in de grote superheldenfilm... niet meer een soort bordkartonnen figuur is. Een, echt een stripfiguur. Um, zoals die wel was in de Superman-films van eind jaren 70... of de Batman-films uit uh, eind jaren 80. Um, die, die personages hadden in die films geen diepgang. Die hadden niet veel emotie, dat waren niet psychologisch uitgewerkt. Er waren gewoon stripfiguren met gekke pakken aan... die rondvlogen en die de meest ja, spectaculaire dingen deden. Um, het is nu in de 21e eeuw tot nu toe zo geweest... dat, nou ja, denk dat met name aan de films van Christopher Nolan... maar ook Spider-Man, die werd geprezen om het feit dat hier... ja, Spider-Man was niet zomaar een... Een jongen die, die superkrachten ontwikkelde. Maar hij was, uh, ja, hij was het kneusje van de klas. Hij had het moeilijk. Hij was verliefd op zijn buurmeisje. Uh, hij kon maar moeilijk rondkomen van uh, allerlei bijbaantjes. tot hij ook nog een superheld moest zijn. Ouders dood. Ouders dood. Dus uh, dat, dat idee van dode ouders en superhelden die daar dan, of die daar dan echt mee worstelen. En, en waar wij dan op een andere manier mee gaan meeleven. Dat is in de film in ieder geval iets heel recents. En, en waar zit hem dat dan in? Want ook Batman zijn vader is bijvoorbeeld dood. Batman nee, zijn vader is ook super. Zijn vader, yeah. is dood. Iron man zijn vader is dood. Hired man vader is dood. Why? Ja. Nou ja, wat ik in mijn boek dus uh, beschrijf, is uh, uh, eigenlijk een, ja, dat is iets wat voortkomt uit uh, uh, postmoderne theorie of filosofie. Het idee dat we uh, in de uh, laatste deel van de 20 e eeuw uh, een gevoel van continu, continu, van historische continuïteit kwijt zijn. Uh, het idee dat we niet meer zo goed weten. Hoe we hier nou in deze situatie terecht zijn gekomen. Um, en nou ja, de, de oorzaak daarvan ligt volgens uh, uh, de theorie dan bij het feit dat, dat ons econ onze economie zo complex is geworden dat we die ook niet meer kunnen snappen. Dus waar een product vandaan komt, en Mark stelt eigenlijk altijd hele simpele vragen, die zeggen: je moet, hè, wat belangrijk is in je leven, is te snappen hoe komt mijn ontbijt nou op mijn bord terecht. En ik vraag het wel eens aan studenten van hé, wat heb je nu net gegeten in de, in, uh, in de kantine? En hoe kwam dat daar? En dan ga, zie je ze ineens nadenken van jeetje, je ja, hebt heb geen idee. Want de spullen die in de supermarkt liggen, of de spullen, alles komt verpakt aan. En ja, je weet het niet. Je kan het ook niet weten. Het kan van duizenden kilometers ver weg komen. Ik wilde laatst appels kopen. En ik dacht, nou, ik doe. Hey, ik ben, natuurlijk probeer ik me in te zetten voor een uh, sustainable economie. Dus ik denk, ik koop de puur en eerlijk appels. En ik denk, ik kijk voor de grap van, nou, van welke optie die vandaan? van Boer Sietse of Boer Wiebe komen. Ja. En die komen uit Nieuw-Zeeland. En dan denk ik, ja, dit is toch wel een gekke wereld. Als je dus in de Albert Heijn je best doet om puur, wel, puur, en, eerlijk puur en eerlijk te eerlijk, kopen. Maar... En dan moet, dat zijn appels die komen, dus vers fruit, dat zo. Ja, verder kun je niet gaan op de wereld dan Nieuw-Zeeland volgens mij. Ja, dat, dat we ik... begrijpen het niet meer. Nee. Laten we die even vasthouden. We onderbreken even voor de verkeersinformatie. Inderdaad daar we bij verkeersinformatie. Er staan nog vier files op de A1 richting Amsterdam. Tussen de afrit gooi -Meer en Muiden-Oost 2 kilometer. En op de A10 West in de richting van Zaanstad staat bij Osdorp 3 kilometer. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Maandenbroek en Oosterbeek 2. Komt er een ongeluk, alle rijstroken zijn weer open. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. En daar loopt het vast tussen het knooppunt de Brechtseplein en het knooppunt Ridderkerk over 5 kilometer. De file staat op de parallelbaan, Daar staat een kapotte auto en de rechterrijstok is daar dicht. NTR. Speciaal voor iedereen. Vandaag is Dan Hassler Forrest onze gast. Uh, we spreken over de rol van de Amerikaanse superheld... in de Amerikaanse populaire cultuur. Is hij is hier namelijk op gepromoveerd. Dat was vorig jaar en binnenkort komt er een boek uit. Uh, wanneer verschijnt het eigenlijk? 14 december, dus uh, nog iets meer dan een maand. Capital ja. heroes. Capitalist hè? superheroes. Oh, ja. Capitalist superheroes, superheroes. ja. Um, en we spraken net over het gegeven... dat uh, bijna alle vaders dood zijn van, uh, van die superhelden. Ja. En Toen vroeg ik je, van, maar waarom is dat dan? En ja. toen hadden we het opeens over appels over uit Nieuw-Zeeland. Ik moet die link even leggen tussen ja. appels en, uh, en superhelden. Nou, Dat voorbeeld van die appels, dat geeft aan van wij weten niet goed, we snappen de wereld waarin we leven niet goed, Van die is zo gecompliceerd geworden dat die heel moeilijk voor ons te volgen is, eigenlijk onmogelijk te volgen. Dus wat missen we? We missen een stukje continuïteit. We missen het idee van wat, wat we, ja, uh, uh, van traditie. En van dingen die op ons worden doorgegeven. Um, dat is ook iets waar, waarvan je kunt zeggen, nou, vandaar ook programma's als Boer zoekt vrouw. Of dingen die een echt een nostalgisch element in zich hebben. Want dat geeft nog steeds het idee van een Nederlandse cultuur of een nationale cultuur. Daar zien we die appels gewoon hangen Precies. Aan de boom. Waar we ons zorgen maken om dingen als globalisering. En waar we ons zorgen maken om, uh, ja, de, um, uh, ja, de economie die alle kanten zuist en uh, buiten ons controle lijkt te liggen en we, we he, vraag maar eens iemand hoe, hoe zit die crisis nou en niemand snapt het want het is te, te ingewikkeld hm. nou superhelden die zijn een soort baken in die, in die zee van, van chaos he, want die zijn herkenbaar die bestaan al heel lang Superman en Batman die komen uit de jaren 30, en Spider-Man die slingert al sinds de jaren 60 rond. Dus het zijn figuren die een soort geschiedenis hebben opgebouwd, die daarmee een soort warm, nostalgisch gevoel al bij voorbaat met zich meebrengen. En nu zijn die verhalen die je ziet in de superheldenfilms van de laatste tien jaar, die draaien continu om een afwezige vader, waarvan de zoon moet snappen dat hij toch een continuïteit met zich meedraagt als hij in zijn voetsporen volgt. Dus Bruce Wayne moet leren dat hij aan het hoofd van Wayne Enterprises het bedrijf zijn vader moet komen te staan. Tony Stark moet in Iron Man ook snappen... mijn vader had een visie, een plan. Dat moet hij eerst ontdekken. Dan moet hij even het mee worstelen. En dan uiteindelijk moet hij dat omarmen en daarmee verder gaan. Zoals Dan Hassler Forrest het gedachte van het zijn grootvader. Van mijn, vader. Ja, ja. ja, maar alleen dan ben ik niet de directeur van een, uh, een miljardenbedrijf... die dan het grote offer moet maken om daarvan direct, toch maar directeur te worden. Dat uh, het zou ook wel handig zijn voor dingen, maar <laughs> dat is het dan weer niet. Maar um, kijk, nu denk ik altijd, want de, de, het zijn kaskrakers, hè. Bijna al die films worden door miljoenen mensen wereldwijd bekeken. Ja. En ik heb altijd gedacht, dat is gewoon ter vermaak. Dat denkt iedereen. Dat, die, zo presenteren die films zich ook... Um, die doen meestal hun best om ja, het idee dat ze iets zinnigs te zeggen hebben... of iets, enige hedendaagse relevantie te hebben, juist mm -hmm. te vermijden. Want dan voelt het meer als werk dan als avontuur, dan als vermaak. Vermaak, moet, uh, vermaak werkt zo, entertainment werkt zo. Daarom vind ik het zo fascinerend. Van, kom binnen, ga zitten, stop met nadenken... en ga, je gewoon, ga gewoon lekker zitten genieten. Ja. Um, en nu, nu is het... Juist zo, dat is mijn stelling in ieder geval... dat ideologie en het imprenten van bepaalde natuurlijke mythes... en natuurlijk zet ik dan even tussen aanhalingstekens... dat dat juist gebeurt op dat soort momenten. Dat is niet alleen maar zo bij superhelden... maar The Lord of the Rings is bijvoorbeeld ook een heel mooi voorbeeld. Ja. Waarom, gewoon die vraag van waarom vinden mensen Hobbits zo leuk? Een, een heel, heel blank, volledig heteroseksueel, premodern gemeenschapje... Uh, die daar heel rustig en natuurlijk en duidelijk blij leven. Nou, dat, dat spreekt ons duidelijk aan, want wij leven in een heel ander soort maatschappij. En die worden bedreigd van buitenaf. Een kwaad dat komt uit het zuiden en uit het oosten... en dat heeft allemaal een andere huidskleur en die doen gekke dingen... en die staan gewoon voor een soort abstract kwaad. En dat mm -hmm. moet gestopt worden. Nou, en dan krijg je een soort verenigd Europa wat zich daartegen gaat verzetten... en uiteindelijk het kwaad <lacht> definitief afstraft. Ja... Dat vind ik, dat denk ik, Maar ja. beantwoord de vraag is, want dat is dus de vraag die jij jezelf stelt. Die stel Van, ik. Waarom ja. vinden we dat zo lekker? Waarom en, vinden we dat zo lekker? Ondergaan we dat? Nou ja, mijn theorie daarover is. Ik kan het niet anders zien dan, het een, een, dan een soort fantasie... over een Europese geschiedenis waarin wij niet... Uh, de agressor waren, maar het slachtoffer. Dus uh, Europees, Europees kolonialisme, wij en Europeanen, die trokken erop uit... die vulden hun zakken overal ter wereld en, uh, en, en haalden Afrikanen uit Afrika... en verscheepten die ergens anders heen op de meest een onverantwoordelijke manier om het maar heel zacht uit te drukken. En dat is onze geschiedenis en dat is een trauma. Dan heb je de hele 20e eeuw met technologie en kernwapens... en de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Nou, allemaal dingen die, waarvan we denken van... Get for daddy, dat is ons verleden. Nou, het fijne van Tolkien of van Fantasy... en hetzelfde wat je hebt met superhelden... is je kunt je verliezen in het idee van... ik leef mee met een volk of met een persoon... die die trauma's allemaal niet heeft die zich daaraan heeft losgeworsteld. Nu heb ik het specifiek over die hobbits. Die hobbits ja. die hebben dat allemaal niet. Er, is geen, er zijn geen nazi's in de shire. De, de, als er een kwaad komt, dan is het niet een nationaal kwaad... van een buurland of zo. Dan is het een vrees voor het buitenland. Maar daarmee zeg je eigenlijk dat wij als publiek bepalen... wat we willen zien. Het is niet zo dat iemand anders aan de touwtjes trekt... en zegt, we laten ze dit soort films zien... want dan veranderen we hun gedachtegoed of zo. Nee, dat, dat laatste niet. Er is geen groot complot van weet je wat we gaan doen? We gaan mensen zonder dat ze dat merken een uh, ultra-rechtse ideologie inpompen. Of uh, we gaan films maken die dit of dat beleid... Uh, expliciet ondersteunt. Hoewel, wat je net vertelde, dat die ene film naar voren werd gehaald... na 9-11, daarmee suggereer je toch wel dat er een complot is... of dat er iemand, een producent, een groot filmbedrijf bepaalt... van uh, we kunnen nu de kassas laten rinkelen. Nou, het, ja, het complot is gewoon, is gewoon geld. De mensen willen geld verdienen en denken... Ja, op dit moment is er een, is er een soort... Uh, dit is een cultureel moment in Amerika... waarop mensen behoefte hebben aan een bepaald soort verhaal. Uh, en dat verhaal hebben wij toevallig net op de plank liggen. En we denken dat dit nu heel erg aan zou slaan. En dit andere verhaal denken we van... nou, ik denk niet dat dat nu zo lekker ligt. Uh. En als we dan nu naar Obama gaan, ja. de afgelopen vier jaar... ik weet dat dit een lastige vraag voor je is... want op je weblog schreef je van... Uh, ja, wat moet ik nou eigenlijk met het antwoord op de vraag... wat is er veranderd onder Obama als we kijken naar de films? Ja, heel logisch. En heel vraag. voor de hand heel, liggen heel, liggende ja, vraag. Ja, ja, ja, ja, ja, maar heel ja, ja. vervelend om te beantwoorden. Waarom? Nou, in eerste zin vervelend om te beantwoorden worden, want in mijn proefschrift keek ik naar films uit de periode 2000 tot 2008. Dus dat is heel netjes de, periode, de regeringsperiode van uh, George W. Bush. Um, en toen dat klaar was... Was toen, jij er ook klaar? Toen dacht he? ik, Godzame, ik hoef in naam nou in ieder geval <lacht> geen superheldenfilms meer te kijken. Niks um, dus is minder waar, want je bent nu de specialist op dat gebied. Ja, dus je merkt, van, ja, je merkt van nu is mijn, mijn, mijn logo is, is, uh, superhelden-expert, dus de, de, ik, moet er maar mee, ik moet het ermee doen. <lacht> dat is ook prima, want uh, uh, daarom zit ik hier. Ja. <laughs> dat vind ik <laughs> hartstikke leuk. Um, maar die, ik, ik heb de laatste tijd heb ik dat wat meer geaccepteerd. Het feit dat ik daar heus niet meer vanaf kom en, uh, en dat ook niet erg moet vinden. Of je moet met iets nog leukers komen. Nou, ik probeer u. mezelf nu in de markt te zetten ook als zombie specialist. Dus zombie specialist. Ja. <laughs> Oké, okay, um, een volgende keer. Uh, maar, um, de superhero. Maar de superhelden tijdens Obama. Ja, het, het, um, het deprimerende eraan. En dat, dat, maar dat klopt volgens mij ook wel met de, de teleurstelling die heel veel mensen hebben gehad met zijn uh, regeringsperiode is gewoon dat er heel weinig veranderd is. Dat er in ieder geval veel minder veranderd is dan je zou willen na een soort. Ja, een, een, een moment van een dergelijk historische impact als de, de eerste verkiezing van een, een, een etnische minderheidspresident. Um, Want er is geen zwarte superheld opgestaan, bijvoorbeeld. Had dat nee. niet kunnen gebeuren? Nou. Er zijn, er is iets meer zichtbaarheid aan zwarte personages. Ik zat vanmiddag toevallig nog even naar Iron Man 2 te kijken. En daarin zie je dan toch dat die, nou dat, uh, dat zijn uh, die uh, militaire kolonel, die zijn beste vriend is, dat die ook een, een Ironman pak krijgt. En dan dus heb je eigenlijk een multi-etnisch Ironman-achtig team. Hij is wel het hulpje, maar goed, het is in ieder geval een niet-blanke die er ook bij staat. Maar zal dat onder invloed zijn van Obama? Ik denk dat de, de belangrijke rol... want er zitten ook een aantal directe citaten... uit recente politiek in die film... dat die zich daar wel erg van bewust is geweest... en daar ook mee speelt. en Die films die, die spelen ook echt wel met hedendaagse gebeurtenissen. Je ziet het ook heel erg in de, de laatste twee Batman-films... The Dark Knight en The Dark Knight Rises. De laatste van die twee... daarin, ja, daarin wordt de Occupy-beweging toch een beetje meegenomen. Er is een scène die is... Uh, nou, een, een, een deel van de plot Moet gaat... Moet je daar veel fantasie voor hebben? Nee, helemaal niet. Nee, hoor. Dat, dat een belangrijk deel van de plot gaat over een, een, ja, een, een populistische beweging. die de 1% van de financiële elite van New York. Uh, ja, met een soort volksprocessen gaat, uh, gaat, gaat berechten. en hun huizen overneemt. Uh, en Bane, de grote slechterik in de film, die weet uh, zonder al te veel moeite. de hele bevolking van. of een groot deel van de bevolking van New York te mobiliseren. En dan dus heb je allemaal scènes waarin ze de, de huizen van rijke mensen. kort en klein schrijven. Ja, dat is niet echt de Occupy-beweging zoals die ook heeft plaatsgevonden. Ja. Maar het, het, het, het geeft er een bepaalde draai aan... waardoor mensen echt het gevoel hebben van... hé, hey, dit is van nu, dit is relevant. We, we hebben twee fragmenten. een van Iron Man en één van Batman. Ik ben even aan het twijfelen voor welke we zullen kiezen. Heb jij een voorbeur? Nu we het over Batman hebben, doe dat dan. Oké, okay, doen we Batman. Hij komt. Ik moet het misschien even introduceren. Hij is zeven jaar dan spoorloos geweest. En dan uh, wordt hij weer opgehaald door uh, Michael Caine. zijn Yeah. Butler, oh, dus dit is uit uh, is uh, Batman Begins, ja, yeah. yeah. yeah. uit yeah. 2005, ja. Yeah. People need dramatic examples to shake them out of apathy, and I can't do that as Bruce Wayne. As a man, I'm flesh and blood, I can be ignored, I can be destroyed, but as a symbol, as a symbol, I can be incorruptible. I can be everlasting. What symbol? Something elemental, something terrifying. Het klinkt behoorlijk angstaanjagend. ja. Die stem van Christian Bale in Batman is ook... Uh, ja, nee, ik in pas audio werkt aan. het nog wel. Ja, ja, ja, hij is heel intens. En, en hij zegt hier dus van ik, ik wil het kwaad bestrijden. En niet zozeer als een man van vlees en bloed. Dat kan natuurlijk eigenlijk niet, maar wel als een symbool. Ja, en die symbolische waarde... Als je, die, die heeft natuurlijk direct met, met onze beleving van de Amerikaanse politiek te maken. Al uh, zeker sinds de jaren zestig uh, is Amerikaanse presidentspolitiek met name... is heel erg imagopolitiek... Uh, je had natuurlijk de verkiezings, uh, de hele krappe verkiezingsstrijd tussen uh, Kennedy en Nixon. Uh, waarvan uh, op dat moment was televisie nog uh, een heel nieuw medium. En de televisiekijkers die vonden dat Kennedy had gewonnen... terwijl de radioluisteraars vonden dat Nixon het debat had gewonnen. Ja, dat is een prachtig verhaal. En hè? dat wordt door de Amerikaanse historici ook gezien... als uh, eigenlijk het moment waarop pol politiek veranderde... naar een, als, ja, naar een echt televisiemedium. Want waar... Kennedy redde het omdat je hem erbij zag. Omdat je hem erbij zag. En hij zag er zo stralend uit. En Nixon zag eruit als, als... en die zag er een beetje schichtig en ongeschoren. En hij zweette heel erg. Hij was hartstikke ziek op dat moment... Ja, en ze hadden geen media... hij had geen, niet dezelfde soort media-ervaring. Hij was gewoon een, een heel erg doorgewinterde politicus. En Kennedy was een... Uh, nou ja, uh, ik zou hem bijna met Romney vergelijken... was een, een rijke jongen... wiens vader uiteindelijk met corruptie... zijn verkiezing heeft, uh, heeft uh, geregeld. Um, en... Um, het grappige is dat er dus er is om, om Kennedy heen in de loop van de tijd net als dat er om, uh, om andere presidenten als Reagan een, een, een mythevorming is daar, is daar omheen ontstaan, waarbij talloze mensen die hebben een foto van Kennedy als een soort afgod aan, aan de muur hangen dat heeft heel weinig te maken met wat hij, hij daadwerkelijk nou in zijn presidentschap gedaan heeft, heeft heel veel te maken met de symbolische waarde waar hij voor stond en datzelfde zie je nu ook in de discussies rondom Obama, Obama heeft een fenomenale symbolische waarde voor het feit dat hij de eerste zwarte president is en voor de manier waarop hij ja, op een heel gechargeerd historisch moment Amerika een ander internationaal gezicht heeft proberen te geven. En dat betekent dat hij voor heel veel mensen wereldwijd een heel grote symbolische waarde heeft die, die, die altijd zal blijven bestaan en die helemaal los staat van zijn werkelijke beleid. En die dingen die moet je een beetje los van elkaar zien. Ik voel me, altijd heel, ja, ik voel me daar ook wel prettig bij als ik zeg nou ik kan Obama prijzen om ja, het feit dat hij, dat, dat hij heeft bestaan, dat dit moment er is geweest. Mm -hmm. Want het heeft heel veel mogelijk Gemaakt. Maar als symbool dan eigenlijk? Als symbool. Alleen maar. Als symbool. Wat we, wel heel treurig. Maar ik denk dat we gewoon tegelijkertijd realistisch en kritisch mogen zijn. op wat hij ook als politicus daadwerkelijk. voor elkaar, he, heeft, voor gekregen. elkaar heeft gekregen. En weet, en weet te bereiken in die tijd. En dat is waar je in die scène uit Batman. waar het dus. wat hij eigenlijk articuleert. dat idee van ja. een mens. Ja, is, is, is nooit feilloos. Een mens is maar dit en dat. Maar als, als, als superheld, als symbool hè, kan ik een soort eeuwigheidswaarde hebben. En dat is wat hij dus. Het is eigenlijk een soort politiek bedoog. Wat, uh, wat Bruce Wayne hier houdt over zijn rol als, uh, als superheld. Ja, maar wat me intrigeert is hoe jij. Ik bedoel, hebben de regisseurs van deze films, de, de scriptschrijvers, de scenario schrijvers, dit ook allemaal in hun achterhoofd? Of maken die gewoon een lekker verhaal en zie jij daar vervolgens vanwege jouw professie, de boodschappen? Ik, ik begrijp niet hoe het werkt, Ja, ja nee, heel, dat is een hele goede vraag. Dat laatste, het is dat laatste. Het is, um, mensen maken gewoon een goed verhaal. Hè? Gewoon een goed verhaal wat op dit moment... goed zal vallen als, als het mee zit. Nee. Hè? Wat, mensen, wat mensen zullen snappen... en wat mensen zullen zien als een soort... Uh, een mythologisch geheel. Iets wat ze herkennen... en wat ze als, als, um, als natuurlijk ervaren. Um, maar dat is het, het grappige is dat wat wij als normaal en natuurlijk ervaren... Ja. historisch steeds verandert. Daarom kun je ook zien dat er in de literatuur en in de film... dat er steeds genres zijn die in bepaalde periodes populair zijn. Omdat mensen op dat moment die waarheden die daarin zitten... voor natuurlijk aannemen. Kun je daar een voorbeeld van geven wat dan... Ja hoor, in de jaren zeventig bijvoorbeeld... was Amerikaanse film volstrekt anders. Het was echt het product op dat moment van een culturele schokgolf... die de, de seksuele revolutie en de culturele revolutie... in de jaren zestig had veroorzaakt. En Hollywoodfilms in de jaren zeventig waren, uh, ja, waren vaker dan niet. waren sombere films, waren films over... Uh, individuen, antihelden als Jack Nicholson en uh, uh, Dustin Hoffman. Niet grote macho kerels, maar kleine, kleine die mannen. Kreukelige. die Ja, die, die, die slim waren en die nadachten. die uiteindelijk vaak het onderspit moesten delven. Die, die werden niet beloond voor hun moeite. Want er hing, er hing toen iets in de lucht van: ja, we kunnen het wel proberen. maar het, het, er, is iets, er is iets verrot in ons systeem. Iets naargeestigs. Iets naargeestigs, ja, precies. Met veel meer realiteit zien. Met veel meer realiteit realiteitszin. Nou, maar, ja, ja, nou toen, ja. In ieder geval, um, dat, hangt, dat, hangt heel erg, dat hangt heel erg vanaf hoe je er zelf in staat. Hoeveel realiteitszin het <lacht> heeft. Of je dat, dat kunt dat zegt herkennen. dus meer over mij dat ik het Nou ja, ik bedoel. denk dat veel mensen, die ik, veel mensen uit mijn omgeving, die, kijken, die vinden mij heel ja, excentriek, omdat ik dus met superhelden en populaire cultuur bezig ben. En zombies nu uh, al. En zombies. En die, want die populaire, want die hebben er zelf ook geen interesse in. Die, kijken liever, die lezen liever een goed boek van echte literatuur <lacht> of naar een echt goede film. En dat doe ik natuurlijk ook heel graag, maar het, het leuke vind ik, of het interessante is, dat je uh, een, een, een superheldenfilm heel anders moet interpreteren heel anders moet analyseren dan een literaire roman, bijvoorbeeld. Een literaire roman, dat is echt een poging van een auteur... tenminste, zo lezen wij die... om bepaalde ideeën en, uh, en waarheden op ons over te brengen. Dus we zien dat als een soort puzzel... die we uiteindelijk waar we een an intellectueel antwoord krijgen ja, en, en dat vind ons, jij een stuk minder interessant. Vindt... Nou, dat is, dat is hartstikke leuk en hartstikke interessant. En je hebt hele maar goede dat collega's doen al die heel dat veel doen. Uh, Ik denk dat bij populaire cultuur is het een misvatting... om te denken van ja, ik moet gewoon de... Uh, uh, de, de verschillende uh, hints en clues in The Dark Knight... Die moet, ik, die moet ik allemaal ontleden. En dan snap ik wat de maker ermee bedoeld heeft. Uh, in populaire cultuur is er meestal niet echt één maker... die één bedoeling heeft. Het is een tekst die gemaakt is om aan heel veel mensen iets te zeggen. Uh, maar niet aan één iemand alles. Dus verschillende mensen gaan naar de Dark Knight Rises en die komen naar buiten... en die hebben vaak al direct discussie, als ze discussie hebben over de inhoud... over wat het nou precies betekent. Maar kun je uitleggen waarom jij daar nou zo door gegrepen bent... al van heel jongs af aan? Ik bedoel, een intellectueel die zich met dit soort pulp bezighoudt. Want dat is het natuurlijk. Nou ja, ik ben, ik ben gewoon opgegroeid als, uh, als filmverslaafde. En film is voor mij, en, en met name Amerikaanse filmverslaafde. En dan is Amerikaanse film, is, is met name ja, is populaire film. En soms is het een soort een vorm, soms wordt het een vorm van populaire kunst. En dan vind ik het, dat vind ik het allermooiste. Hè? Ik, ben, als je tijd lang als, uh, ik heb tijdlang als filmrecensent gewerkt. En dan ben je altijd die films aan het beoordelen. Ja. En dan merk je van ja, uh, ook in zo'n populair medium. Een film als Casablanca is een populair. Het is een stuk pulp, maar het is ook kunst. Hè? Het is een, een film die heel veel lagen heeft. En die heel veel mensen op verschillende manieren nog steeds kan raken. En dat soort films bestaan in maar elk genre. Waar het dus op neerkomt is dat de filmverslaafde jongen. Uh, intelligent bleek te zijn. Dus toen dacht ik, ik geef hem maar een draai aan. Nou, ik voel mezelf nooit, ik moet eerlijk zeggen, ik voel mezelf binnen de universiteit nooit echt slim genoeg. Dus ik, ik, ik denk dat het ook oh, ergens... het een, wel een heel sneu ja. Een sneu hoor, daar dat dat dat schaam ik me helemaal niet voor. Ik, hoef, ik, ik ben echt niet de slimste persoon aller tijden. Uh, dus, ik, dus het is ook een beetje van, ja, ik doe wat ik ken. En ik ken populaire cultuur. Uh, in ieder geval een groot 1999, deel daarvan. 1999, ik, uh, daar, ja. ik voel me daar vertrouwd mee. En dan kan ik er ook, uh, en ik heb wel het idee dat ik er iets over kan zeggen. Waarschijnlijk gewoon omdat ik uh, me er uh, zoveel uren van de dag mee bezig Maar ook toch omdat je iets daarmee duidelijk wil maken. Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk heb ik wel gemerkt. Ik, ik denk dat ik begon met lesgeven aan de universiteit. Omdat ik dacht, nou, ik weet veel van film en dat kan ik wel vertellen. Mm -hmm. um, en uh, op het moment dat ik begon aan een, uh, nou ja, echt uh, als onderzoeker. Dus dat ik ontdekte dat universiteit is niet, gaat eigenlijk niet echt om lesgeven. Het is een heel belangrijk onderdeel. Maar het gaat om het onderzoek wat je doet. En toen ik dat begon te doen, toen snapte ik van wacht, het, ik moet. Ik zat niet ver genoeg door te denken over deze films. Dus films die ik in eerste instantie zag als uh, baanbrekend en radicaal... zoals mm -hmm. Wie voor Vendetta, waar ik in mijn boek ook over schrijf. en Batman Begins was ook een van de eerste films waar ik mee bezig ging. Omdat ik vond dat die iets anders deden dan de traditionele superheldenfilm. Ja. Ja, waar ik eerst begon met die eigenlijk te prijzen omdat ze anders waren. Nou, dacht ik er langer over na en kwam ik tot de conclusie van... ja ze zijn interessant omdat ze ergens mee breken... maar uiteindelijk volgen ze toch dezelfde logica... van de meeste ja, uh, uh, superheldenfilms van die tijd. Uh, en, en, en dan heb je een soort op een gegeven moment een eureka-moment van... ja, maar wacht even, zijn hier eigenlijk wel uitzonderingen? Dan wordt het wel een beetje deprimerend. van dan denk je, ja... Nou, heel weinig, heel weinig. Ik moest op een gegeven moment echt een hoofdstuk bedenken van... ja, maar ik moet ook iets aardigs zeggen over superheldenfilms... want er gaan heel veel superheldenfans, hopelijk, gaan dat boek lezen. Of misschien sommigen. En? Ja, het, het, en? Ja, nou, Hellboy komt er, komt er goed vanaf in mijn boek, in mijn oordeel. We hebben nog één fragment klaarstaan uit Iron Man 3. Ah, de, te verwachten die, die april er. 2013. Ja. Daar kijk je natuurlijk enorm naar uit. Zeker. Even een fragment uit de trailer. Ladies... People call me a terrorist. I consider myself a teacher. Lesson number one. Heroes, there is no such thing. Ze bestaan helemaal niet. Helden, nee. Ja. Nee, en dat is een beetje het... Uh, uh, dat vind ik ergens wel jammer van het superhelden genre in film. Dat, uh, dat er zoveel trauma en ambiguïteit en moeilijk doenerij in is gekomen... Ik, ik ben echt wel een beetje moe van helden die met zichzelf worstelen. Doe toch eens een keer gewoon weer een, een, een Superman. Deze weer is gewoon die een simpel held. is. Punt. Ja, die niet, die niet, niet in, zoals in Superman Returns. Ja, hij is wel, hij is wel een held. Maar hij, moet ook, hij, heeft, hij vindt het heel erg dat hij niet getrouwd is met Lois Lane. En dan gaat hij stiekem door haar muren heen kijken naar haar gezin. En dan gaat hij, oh, dan gaat hij <laughs> En dan, dan in de hebben we het nog niet eens over Skyfall gehad. En en Skyfall James, James Bond gaat ook mee. Die, wordt ook, ja, die staat binnenkort ook pudding voor zijn vrouw te bakken. Want het ja, moet allemaal. Het moet allemaal hedendaags het moet allemaal complex en ambigu zijn. Ik denk, er, er valt ook wat te zeggen voor gewoon een hele ra ja, leuke radicale superhelden... die niet zo ingewikkeld zijn en die, uh, ja, die, die voortborduren op, uh, op een iets, iets eerdere traditie. Ja, dan is het afwachten welke president we krijgen... of die daar dan een beetje bij aansluit. Nou, dat wordt gewoon Obama. Ik wijd ik me vast in, dat, uh, in die verwachting. Niet als voorspelling, maar gewoon als de enige uitslag... waar ik uh, de rest van de week mee doorkom. Wat komt er op de tegel te staan? dan den Hasler Forest uh, oh, dat uh, oh, was ik helemaal vergeten. Uh, nou, weet je wat, dan ik... meld ik ondertussen even wat er zo dadelijk op deze zender te horen is op Radio 1. Margreet Rijntjes, natuurlijk met uh, twee dingen. Uh, onder andere een gesprek met twee genaturaliseerde oh. Nederlanders... die in New York wonen en Sandy hebben overleefd en vandaag voor het eerst mochten stemmen. En advocaat Jan Joost is ook de gast. En Diederik Lohman van Human Rights Watch. En uh, ze praat met Jeffrey Arends. Hij werd gepest tijdens zijn middelbare schooltijd en heeft als gevolg daarvan een organisatie in het leven geroepen om gepeste kinderen te helpen. En dan gaat het natuurlijk over de zelfmoord van Tim Ribberink afgelopen donderdag. En dan heeft Dan Hesler Forrest nu de tegel beschreven. En dan mag je zeggen wat erop staat. Ik, heb, ik dacht een krachtige leuze, want uh, daar hou ik van. Ik heb geschreven: Down with superheroes. Het mag wel eens een keer genoeg zijn uh, met superhelden. Het is, uh, we kunnen nu, nu de trailers van films die volgend jaar en het jaar daarna moeten gaan verschijnen. Verzin eens een keer in godsnaam iets anders. En dan nu op naar de zombies. Uh, zombies, uh, daar neem ik wel uh, genoegen mee, ja. Dankjewel, het was mij een waar genoegen. En uh, toch maar niet opblijven dus vandaag. Een ander keertje misschien. Ja, okay. Dankjewel. Dankjewel. Jij ook bedankt. La Forest. Dit was aflevering 2531. Morgen ontvangen wij TV-maker Stef Biemans, die in Nicaragua bekender is dan in Nederland. Tot dan. Radio 1. Kunststoff. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.